Met op de voorpagina een handig overzicht van het wereldnieuws en de inhoud van de krant. En dat is nog lang niet alles. Benieuwd naar wat er nog meer veranderd is? Lees het in de Volkskrant op zaterdag. We denken erover Loretta en Willi naar het uh, internaat te brengen. Wat kost dat wel hier? We wat meer loon krijgen. Meer loon moet je verdienen. En om nou eerlijk te zijn, Felix, ik weet niet of jij dat wel verdient. Ik ben de meest nare man die ik ooit heb ontmoet: Klootzak! En jij bent een heks! Bald. Vanavond, 9 uur, Nederland 2. Last Minute Sinterklaas shoppen bij Media Markt. Nu de markant 1 gigabyte mp3-speler voor de spectaculaire prijs van 25 euro. Koop, koop, koop, koop, man. Media Markt. Ik ben toch niet gek? Inner City 2006. In de Rai. In Amsterdam. Deze week. Kaarten. Als je van muziek houdt... Dan luister je naar 3FM Serious Radio. En dan nu. E Hallo Edwin. Jongen van me, Sinterklaas hier. Ik wil dus even weten of je een brave DJ geweest bent dit jaar. Sinterklaas, sorry, maar ik zit net even in de aankondiging van een programma. Oh, uh, neem me niet kwalijk. De uh, fiets, we gaan weer. En dan nu: extra weekend. En De keer dit. The Rasmus en the first day of my life. Ach, gebeurde over Ja! Nou, wie is toch die man met, eh, uh, hey toch zeker 5 centimeter meer haar? Let ja, ik heb een beetje ontplofte kapsel. Uh, ik ben ik, ik, ik ben ook niet hoe dat komt, meneer. Angelo! Nou ja, ik heb dan wat minder haar en dan hebben we samen weer balans en zijn we weer! Let wat leuk dat je er bent. Ik heb er echt zin in om drie uur trio-radio te maken met de heer. Nou, eh, als ik jouw rughaar zo zie, je zegt van van geen of kapsel... maar je rughaar is behoorlijk hoor, meneer. Hé, hey, daar zijn ze weer. Meester! Ik ben een beetje uh, uh, tekst kwijt. Nou nee, dan maar ook eventjes netjes. Zit je haar leuk? Nou, die bril van jou, ja. die schiet het ja, hier ook in die ja, prachtige ja, ja, ja. n ook b belichting meneer. 9 over 7. We kunnen toch wel ongeveer concluderen. Ja, ja, volgens mij wel. Ja, het flesje is open. En de volgende opmerking is op zijn plaats. Weekend! Oh, is, uh, morgenmiddag bellen de sister sisters naar mijn huis. <laughs> ja, dat is een raar... Uh, dat is echt... Uh, dat morgenmiddag heb ik namelijk een interview om half vijf... met uh, Baby Daddy, volgens mij. En die belt naar jouw huis? Die, die belt dan naar mijn huis. Dus dan zul je zien, dan neemt mijn vrouw Hallo, met Nico. En dan... En dan Hallo, uh, baby daddy met sister de Ik en zou dan dan hem gelijk uh, opgooien. Ja, dan, dat is dus mijn probleem dan. Dus maar, ik moet even waarschuwen, schat... Niet opnemen, het zijn de Sissersisters. Gerard, ja? in wat van donkere gelegenheid heb jij je nummer gegeven aan Baby Daddy van de ja, Sissersisters? Nee, dat, dat is, is wel mee. heel bedenkelijk hoor. Nee, ik kreeg van de week de vraag of ik de Sissersisters even wilde spreken. Dat vonden zij leuk om mij te spreken. Ik zeg gek, ik, ik zeg niet nee. E, e, en e, zei e. iemand dat naar aanleiding van het feit dat je hoog nodig naar de kapper moet? Ja, ik moet nodig naar de kapper hè. Zeg, moet jij de Sissersisters niet even gaan spreken? Het is echt heel. Eerder. Zal ik je vertellen hoe het komt? Nou, het haar groeit. Ja, punt. dat is je dus één. Ik ben voor het laatst in september geweest. <laughs> Misschien moet ik maar weer eens gaan. En um, ik ben niet zo'n goed rolemodel voor kijkers dat vaker in de spiegel van de kapper. Nee. Dat is niet zo best. Maar um, dat die koptelefoon nog oppast überhaupt. Dat is ja, een godswonde. Maar het leuke is namelijk. Nou, ik heb maar mijn haar gewassen laatst. Ik denk, dat moet je ook een keer doen. <laughs> dat was ook al augustus, namelijk nou, voor het laatst. Nee, dat liep Naal allemaal beesten in. Na Lowlands dacht ik, nou, die modder moet ik een Dan zie je ook niet meer. En dan was je het weer. Ken je dat dan ontploft je haar? Ken je dat? Um, nou, dat ligt er aan hoe je het behandelt. Ik ben er inmiddels achter. Hier spreekt de metroman. Dat oh ja. het uh, echt aanzienlijk veel verschil maakt. In ieder geval wel met mijn haar. Of ik gel in mijn haar doe. Punt. Period. Ja, ja, of ik gel in ja. mijn haar doe. Ja. Ja. Maar ook of ik het doe als ik uh, mijn haar nog nat heb van douchen. Of dat ik er gewoon een halve dag mee wacht. Dit wat ik nu heb. Ja. Ik heb even mijn kop ervan af. Kan je het zien. Dit is um, uh, gel na een halve dag... Op laten drogen, dus in droog haar gel. Als ik het niet doe, dan ziet het er veel slieriger uit. Slierig. Ja. Nee, dat is precies wat ik wil. Dat dus is Ja, nee, dat is wat ik dus doe. Dan is Jij gaat mijn voor Ja. En er zijn ook mensen die. Uh, die ik bedoel, ik, ik vind het, het niet. Dus zo vies. Maar mijn haar ziet eruit alsof ik een half uur. Ah, dat is gel. Ja, man, joh, weer op. Kortom, een on, ontploft kapsel. Maar het is gewoon, ik heb uh, te weinig wax ingesmeerd. En dan uh, uh, na een dagje koptelefoon op en afzetten, gaat het er zo uitzien. Heb je wel je nachtcrème gebruikt gisteren, schat? Ik heb wel mijn uh, nachtcrème uh, overdag opgesmeerd. Extra weekend, mannenradio. Uh, tot zover dit verhaal. <lacht> Welkom bij je, Extra weekend. Het is uh, een nieuwe <lacht> aflevering voor vrijdag 1 december. Oh, december oh, is begonnen. Geen door de bomen. Makken, staakt u wild geras. Het heerlijke avondje, avondje schijnt dan... eraan te komen. Ja, ja, ja dan moet je even... Sinterklaas. We moeten even een andere tekst verzinnen. we het dinsdag pak je ze avond. Ik heb er nu al zo'n zin in. Hoe pak je dat aan? Uh, nou, um, ik heb er gewoon een uitzending s'avonds. Oh. Uh, we oh, doen ja. niks bijzonders, want we hebben namelijk de twee avonden erop... al een heel druk programma met woensdag staatssecretaris Van Geel over klimaatverandering. Mm. Over waarom zie ik geen maand zijn door de bomen, er zitten nog blaadjes aan. Dat ja. werkt. En donderdag hebben we de finale van Holland's Next Top Topmother. Dus uh, dat is uh, een niks, leuk. Next, nou, ik, ik ga wel pakjesavond doen. Maar toch wel chocolademelk met, uh, met ja, speculaas en dat zo. Ja, sowieso. Maar dat ik wordt... ga in de uitzending in zover geen aandacht gaan besteden... dat ik wel uh, volledig in Sinterklaas kostuum de uitzending ga doen... voor, iemand, voor iedereen die uh, thuis eenzaam achter zijn webcam zit. Oh ja, Dat okay. die wel een Sinterklaas gevoel dat... heeft. Nou, spannend. Dat is alles. Ja, nee, heel goed. Ga jij er, uh, pakjesavond vieren? Um, nou, uh, Nee. Nee? Nee. Nee? Nee. Nee? Nee? Nee? Nee. nee. Oh. Maar uh, dit is vindst, oh, ja. het is hoog tijd voor je inhoudsopgave. Oh ja. Hoogtijd... Ik ga morgen ga ik bij mijn ouders Sinterklaas vieren. Want vandaag hebben wij... Zin in. Ja, echt, morgen bij je ouders ook. Hij lang. is, binnen. We, hij is een spe... binnen. we hebben vandaag een speciale gast. Hij is al binnen. En hij is nu al binnen. Je bent veel te vroeg. Ali, we ja. hadden acht uur gezegd. Verdomme, Geert, toen ik hoorde dat, dat jij erbij zat, jongen, dacht. <laughs> Oh shit, is dat het probleem? Na al die tijd, jongen, uh, hoe lang kennen wij elkaar al? Uh, en dat terwijl ik dit kapsel heb vandaag. Want, dit ziet er goed uit. Ja, het is echt heel erg, hè? Het, is echt, uh... het ziet er echt sexy oh, oh, oh, oh, oh, uit, jongens. Ja. Verdomme. Ja. Ontplof. Nou goed, en vandaag in de studio, Ali B. Ja! Ah, en kreeg oh, een, ik kreeg een memo van de bij of we het veel over je nieuwe album willen hebben. Alleen maar. Alleen maar. <laughs> Hij heeft een nieuw album. Dat heet petje af. Als je hem in, in het Frankrijk uit zou brengen, zou je kunnen zeggen chapeau. Chapeau betekent chapeau. dat petje is, af? Dat is petje af, ja, eigenlijk wel. Ja. Heet waar? Heb ja. je de vertaling erop nee, chapeau laag? is muts voor Frans. Het betekent hetzelfde. No, petje af. No, chapeau. No. Dat werkt. Oké. Okay. Dus uh, chapeau, chapeau, Ali. Maar zullen we, zullen we inhoudsopgave doen voor dit programma? In, in Marokko zou hebben... je zeggen uh, zoer tarboos. Hoe? Zoer tarboos. Dat geven <laughs> we even op. Zoer Hoe stellen we dat? En dan is het niet van een compliment, maar dan word je gewoon overvallen van je pet. <laughs> maar <over> je pet. <laughs> Ja, je, kan ons je, leven. je kan ons alles <laughs> wijs maken hoor. Die pet past ons allemaal. Hè? <laughs> nou, de inhoudsopgave dus. Ja, um, nou, je in raadt het, het nooit We hebben een gast vanavond. Ja, dat heb ik ook gehoord. Het is even een verrassing, hè? Dit. Ja. ja, ik zie je staat helemaal perplex. Ali B. Moet je, je, je, nou, zeg, moet je raden wie het is? Maar het ik is, denk is, Ali B. Ja, nou, dat. Dat is het enige wat we in het programma hebben. Nee, we hebben het natuurlijk ook over het nieuwe cd van Ali B. Die heet Petje Af. Oh ja, die is nu uit. Die is we, gaan, we, gaan, we gaan nieuwe liedjes draaien. Jullie gaan, niet een primeur. Kijk, jullie willen je onderscheiden van andere radiostations. Ja, jullie, jullie willen de, de laatste de liedjes laten horen. Die ze nog nooit hebben gehoord. Oh, je hebt exclusief materiaal bij, hè? Ja, absoluut. Ja, het, is, het is een, een limited maar. edition ook, hè? Echt? Absoluut, ja. Wauw. Met, met extra tracks ook? Extra tracks. En, en dit is voor, de, voor de feestdagen heb ik dus de theater-dvd. Oké. Okay. normaal gesproken doet een artiest, brengt hij één ding uit. Maar ja. ik ben Ali B, ik doe alles. Jij denkt er van dus, veel meer uit te slepen dan dit. Zes dus dingen te Ik, heb, ik heb een theater-dvd die uit is en ik heb een nieuw album. En heb ik voor de feestdagen heb ik een special edition, twee extra liedjes erop gezet. Plus nog uh, de, bij elkaar. En het allemaal voor de prijs van 20 euro. Nou, dus <laughs> ben je toch een goed mens, Ali. <laughs> en nu hoeven we de rest van de avond niet meer over nieuwe praten. <laughs> Weekend. Lekker zuipen! Extra weekend! 3FL deel 2 van de inhoudsopgave. Je ontdekte James Morrison op 3FM. You give me something. Deze week, James Morrison, 3FM. 3FM. I've been down so low, people me and they know they can just...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 een mega-hat van afgelopen week. And a wonderful world. En uh, wat een man, hè? Ja, jij hebt hem ontmoet. Ja. Ik, uh, ik vond het zo zoer. Het was uh, vorige week in Sirius TV... Dat je hem interviewde in uh, Paradiso? Ja, nee, Melkweg Melkweg, Melkweg. Melkweg. En je stond er echt zo stoer aan de bar met, uh, met, met, uh, met James. Je mag het James zeggen. Ik mag het James zeggen. En het was echt net alsof uh, de countdown tijden herleven. Je, je hing daar zo heel erg nonchalant. Hé, hey, uh, James, je gaat zo meteen op de bune staan. Je zit nog net niet bühne, weet je wel. Op de bune zometeen. Oh, ja, hey. dat is leuk. Ik kan ook wel even met Ali B dat proberen zo meteen. Even, ja, even tof. Want, maar, uh, wat wil we proberen? Een interview uh, zoals uh, vroeger dat bij Countdown deden op televisie. Hey, ik ben helemaal down als een countdown. Gewoon een beetje lamlender over de bar hangen, dan komt het eigenlijk om. Jongen, daar ben ik hartstikke gewend. Je bent de beste. Oude aan de bar. Ja, slap haar woorden. Het is mijn gek. Alleen dan zit er een beetje een ritme in, hetzelfde verhaal. Ja, daar zit er gewoon een beat. op Hoe oud is die James Moore dan eigenlijk? Oh ja, dertien? Nee, dat is een heel jong gastje. Ik denk 324 vierentwintig of zo. De productie is nu al bezig. Oh, dat wordt al een Ja, wel, we hebben zo'n topje James producer. Morrison, oud. Ik dacht altijd, als ik hem hoorde, dacht ik... Goh, wat heeft die Boris weer een nieuwe track. Een nee, nee, het is, het is een, een Engelsman dit keer, ah, maar het gaat heel erg goed. Maar hij uh, lijkt er wel een beetje qua stemkleur van Boris. Huh? Vind je dat? Ja. Ja. Helemaal niet? Of, uh, nou, yeah. vind, vind, vind, ik, vind, ik vind het echt heel erg gek dat... Dus wel, James Morrison als Boris zijn eigenlijk gewoon twee uh, bleekscheetjes, maar die, die zetten een stem op nou, oh. als, als, als een doorleefde soulzanger. Dat vind ik echt gek. Maar hoe groot is James Morrison eigenlijk? 1,75 meter is hij voor mij. Ah, is, uh, nee, hij is 81 denk ik. Ah, toch wel... Of heb je het qua grote uh, qua over, uh, wat over wat wat status? status? Nee, nee, nee. Ik had het echt over de lengte. Want, de kijk, lengte. Uh, je, je hebt het over uh, zo van die, die stem die draait. Boris is best wel groot. Ja, oké. Okay, die heeft wel de ruimte om een, uh, een stem te herbergen. Ondertussen weet ik wat hij is. Ja, James Morrison is uh, dit jaar 22 geworden. 22! Hey, waar... Zelfs ik voel me oud naast James Moore. <laughs> Hoe oud ben jij eigenlijk? 25. 25. En al zo'n carrière. 25, jezus, inderdaad. Want qua carrière zou je ook zeggen dat je 30, 31, 34, ja. 36, 46 bent. Nou, ik zit hier gewoon tussen uh, de veteranen, tenminste, een, een echte grote veteraan, is daar. Uh, de luitenant, de generaal, Gerard. Heb je het over mee? Ja, tuurlijk. Generaal, pardon. Nou, dat ben <laughs> jij. Dat wordt generaal, pardon, niet meer hoor. Daar zal ik maar schalk sorry van zijn. Ondertussen waren we bezig oh, ja, de met de inhoudsopgave van, van dit programma. inhoudsopgave. Ja, want we zijn nog steeds niet verwerkt over het... Nummer twee uit, van mijn uh... album. Gaan we echt met je album. <laughs> en die koffie gaan halen of zo. Dat we even die inhoudsopgave ah, gaan doen. Haal ah, even een bakkie. Lekker. Kunnen wij even over de uh, inhoud van dit programma. <laughs> we gaan zo een poging doen tot wildprikken. De wildprik! Dat zeg ik. Dus uh, 09091336. We hebben gelijk even de ook. We, we, uh... Ja, 09091336. Terwijl mensen bellen, kunnen we ook zeggen. We er straks weer een nieuwe opgave hebben van... The voice lift! En uh, daarin natuurlijk weer een bekende stem op de band... die van vanavond gaat niet geraden worden. Een beetje op een briefje. Ja, echt moeilijk? Hij is te moeilijk. Oh, spannend. Ik ben heel erg Ja, zo ja, ja, goed. Dat is en uh, als je trouwens voor de wild prikt. Uh, als je dan belt, kun je aangeven wat je dit weekend gaat doen. Ga je wel Sinterklaas vieren. En je kunt Ali B. alles vragen over zijn nieuwe cd, petje af. En wat, pak, wat voor pakje ik, doe jij ik, aan een pakjesavond? Maar bijvoorbeeld. Daar is toch pakjesavond voor, of niet? Um, ik, ik wil niet weten wat we voor pakje haar aan gaat trekken. <laughs> een dikke mantelpakje, voor een strikje. Ja, een boerka volgens mij het beste uitkomen, maar. Uh... Ik denk, ik denk er nog even over. Gaan we nemen. gewoon naar de kapper, ik heb, ik, heb, ik heb trouwens nog wel nog iets voor de inhoudsopgave. Wat vinden jullie ervan? Is het een goed idee? Om de luisteraar zelf te laten kiezen. Uh, welke nummer wij even van gaan. Houden. Alles is een uh, half liedje. Van jouw plaat van mijn, of van van plaat, van plaat? Van mijn plaat. En dan kunnen we twee dingen doen: laten ze gewoon een uh, getal opnoemen en een draaien. Of uh, we, we, we geven ze optie. We laten kiezen. Dan nou, gaan we eerst even hier vergaderen terwijl de muziek draait. Wel. Vergaard, nou, dat is vergaderen, vergaderen. Met dit gaaderen. weer. Gaat gewoon even mee, man. Ah. <laughs> oké. Okay. <laughs> uh, wat hebben we nog even spannend, we. Ja. spannend! Hier praten we nog even over door. We vind het op dat wel, wel opmerkelijk. Dat wij zijn normaal gesproken met z'n tweeën al in staat... om die inhaatsopgave echt volledig in de soep te laten lopen. Maar met Ali <laughs> wordt het helemaal ellende. We, spannend, jongens. Zullen we gewoon stoppen? En dan we gewoon weer zien waar, wat er allemaal in het programma zit. Nou, ik, ik wil nog wel zeggen dat we vanavond ook nog kaarten voor Inner City gaan weggeven. Oh, Inner City? Dat was leuk om te even mee te kijken. En gesigneerde cd's van Ali. <laughs> oh, heb je een nieuwe cd, nee. al? Ik heb, ik heb dus... Nee, maar ik, ik ga... Ik ga Weet je wat we gaan doen? Nou. Degene die een wint, als we daar de naam van door krijgen, dan signeer ik hem en zet ik de naam er ook bij. Oh, ja. Dank. Goeie deel, of niet? Ja, dat is goed. Ja, shit. Is, uh... ik eens kijken of er iemand al een lijn hangt voor de... is wel Gezellig. gezellig. Hallo, met de radio. Hey, goeie avond. Met wie? Met, uh, met Stefan. Stefan! Ja, goeieavond. Hoe is het, jongen? Ja, lekker hè, druk aan het werk. Nog steeds? Ja, wat Hou denk... eens op, het is weekend, niet meer doen. Ja, Wanneer ben je afgewerkt? Uh, ik denk over een uurtje of misschien pas. Drie? Oh, ja. Oké, okay. en wat doe je eigenlijk bij je vraag waar, als chauffeur? Ik. Juist. Uh... Yes. Yes. Ja, oké. Okay. Ja, okay. ja, duidelijk van, Duidelijk. Hey, en wat zijn de plannen? Ga jij pakjesavond uh, vieren? Nee, ik uh, morgenmiddag even uh, een beetje werk en na twee weken vakantie. Oh, dat is oh, lekker. Dan heb ik geen meerleiding. Twee nee, weken dan, vakantie. Uh, dan maak je die drie jongen lekker even vol, Stefan. Ja, dat gaat helemaal goed komen, hè? Wat ga je hmm. doen dan met die, eh, met die twee weken vrij? Ik uh, ga naar Gambia. Gambia! Dat is altijd yeah. een seksparadijs. Ja, zoiets. Ja, zie je wel. Ja. Waar jij ook naartoe gaat, volgens mij vind je alles een seksparadijs. Maar ja, Gambia no, dat is een no, derde no. wereldland, dan kun je toch geen seksparadijs Nou meer. ja, dat schijnt juist heel erg heftig te zijn. Hè? Ja, dat is waarschijnlijk dat de AIDS daarom ook zo groot is. Ik zat laatst nog ja, heel Leuk vier... op Wereld Aidsdag. <laughs> ik ah, zat helemaal een naar <laughs> Nou goed, ik wens je er heel veel plezier. Seksparadijs ja, dat komt goed. En maak een foto. Ja, dat komt helemaal goed. Hé, hey, we willen jullie multiply draaien. Van uh, Jamie Leidel. Ja, die heb Nou, ik, eh, We, we, we zullen hoor. kijken wat we, we voor je kun kunnen je kan doen. Ja, dat dacht ik al. Nee, maar hij komt op de. Ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Request -lijst. En zo tegen 10 draaien we daar één liedje van af. En dat zou zomaar eens die kunnen zijn. Nee, Tino. daar heb ik nog wel. Spannend, Want ik hè? Dat leek nog wel aan het werken, Heel goed jongen. Komt helemaal goed. Goed weekend. Ja, bedankt Bye. Bye. Nou, dat, nou, dat nummer was nummer uh, 2. Nou, even kijken we jullie. Hallo. Hey. Hoi. Hoi. Met wie? Met Tim. Tim! Je radio staat aan, Tim. Ja, weet ik. <laughs> nou, mooi. Laat het ook gewoon. Lekker Haan zo. Waarvoor bel ik ook daar? Oh, daarvoor bel. Waarvoor bel je dan wel, Tim? Ja, op de vraag wat jullie het weekend gaan doen. Wat wij het weekend gaan doen? Ja. Jij wil weten wat wij het weekend gaan doen? Ja, precies. Ik ga naar nou papa en mama Sinterklaas vieren. Ah. Ik ga op de bank liggen met hindernissen. En ik hindernis. ga met cd promoten. <laughs> Ja dat weten we nou Ali, kom op! Die CD elke keer! Op welke markt ja, sta je ik morgen? Het is, uh. en wat, ga jij, wat ga jij dan doen Tim? heb geen idee. Zeg geen idee. je gosom omdat je die CD geen van Ali pek. gaat kopen. Alsjeblieft. Ja, als ik zat ben misschien. Als je zat bent, oké. Okay. Ik ben je zat, geloof me nou. Ik heb het. Het ja, staat er ook op. Nee, die staat er niet op. staat er niet op. Nou goed, jongen. Ik vond het een hoogtepuntje gesproken te hebben. Ja, dankjewel. J jij toch ook, Michiel? Ja, ik, uh, ik zit nog matig te genieten, hoor. Ja, even ja, nou, nee, een slokje water. Uh, dag. Dag, Stefan. Tim. Hi. Henk. Piet, Klaas. Ja, dat was uh, Tim dit, sorry. We gaan nog even door met... Uh, De wildplik! Want waarom ook niet? Hallo? Ola. Ola? Ja, Michiel. Sjaak! Ja! Ja, goeie avond jongens, hoe is het leven? Ja. ja, lekker Vrijdagavond, heerlijk. Ja. En, en, en het jouwe? Wat zegt u? Hoe het met jou is. Ja, bijna thuis. Mooi man! En dan? En dan... Uh, Zullen we even een alibé opzetten, hè? Ja, dat denk ik. Als je hem voor mij, als je hem signeert voor mij... Nou, dat moet toch wel lukken toch, of niet? Ik ben niet de enige baas, het is als Politicas hier vandaag. als de maan ligt, dan krijg je hem hoor. Ja, pet je af, pet je af Ali! kijk eens aan jongen. Je krijgt een transfer. Unanim, geen veto's zijn aangesproken. Jij krijgt een, als je je adres geeft, dan krijg jij gestireerd. Ah, lekker toch? Dat is fijn hè? En als je raar zijn, een er nog bij doet, dan kan mijn weekend helemaal niet meer kapot. Ja, ja, ja, ja, ik zou kijken wat ik je kan doen. Wat, zeg ja. je nou tegen, wat zeg je nou tegen oma Ali? Ja, dankjewel Ali. Ja, graag gedaan, jongen. Ja. Geniet ervan, geniet ervan of het, wat hem gaat geven of, of wat dan ook. Die moeten ervan geni genieten. Wat een wilde avond geworden. worden. Ik wat een, een avond. Nou, ik wil er ervan genieten. Sorry, paradon. Dat wil ik horen. Zullen jullie even apart zetten, anders? Ja, je, ja, nee, nee, uit, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee ik, ik wil, ik wil even lekker een keer vet toeteren, want ja. Ja. ja. Nou, ja. ga jij... Toeteren! Toeteren! Als jij nou gaat toeteren, dan ga ik erop reffen. Dat is geen toeter, dit is het compleet oké! Okay. Stoopboot! Zie, Gins komt... De oh, ja. Nou, ik vond het leuk! Dag! Ja, lachen, ja, Goed man Goed weekend! Hey. hey! Zullen we er nog eentje doen? In de hoop dat dit wat beter is? Gewoon nog eentje? Ja, oké. Okay. hallo Hallo? met Bianca. Bianca! Ja! Yeah! <laughs> wat voor een pakje doe jij aan op de 5 december? Uh, ja, met mijn kinderen. Pakjesavond, hè. Ja, maar wat voor een pakje doe je aan? Oh ja, dat... Uh... Nee. Niks? Helemaal, helemaal niks? Niet op de radio. <laughs> Ik had al gezegd dat je gewoon lange broek aan trekt. Dat ja. zijn we helemaal niet... Wel niet uh... ja, doen we niet moeilijk over, hoor. De zakjes van Sinterklaas, schelen. Een, een Pietenpakje. Oh. Oh. Oh. <laughs> nou. Met van die pofmouwen. En uh, uh, ja, wat ga je vanavond doen? Weekend vieren. Nou, doe dat gezellig hem, met ja. ons mee. Vind ik ja. een mooi idee. En cool. dan uh, spreken we je later. Ja, hey, kan uh, Ali mijn naam spellen? <laughs> <laughs> wat verder <verdomme laughs> ben nou, uh, ik heb, Ik heb drie CD's bij me liever, maar. Ja. Maar omdat jij in een pietenpakje gaat en spellen we je naam. En dat doet iemand van de productie hier toch? Ja, je zit er een beetje op je lui en reed je niks. Ze schrijf je naam op. Ik ga deze weggeven. Even één poging, even Bianca spellen dan: B-I-A-N-C-A. Tuurlijk! Matkeus, dat is goed. Ik loop de hele ja. Handtekeningen uit te delen. Ik denk je dat ik geen namen kan spellen? Nee, sterker nog, je kan over een kwartier al weg, jongens. We hebben alles al gedaan. <laughs> Bianca, het komt naar je toe dan. Ja, hij is de beste. Doei. Velozien. Nou, dat was Bianca. En tot zover de wildprik. Maar nog eentje dan. Helene de Geest, bij de ANWB in Den Haag. Hallo. Nee, niet. Oh ja, sorry. sorry. Helene. Helene. Ja, Wat een enthousiasmes, hè? Ja, zo zeven. Ja, en ik, uh, ik heb toch helemaal niet zo goed nieuws, want oh. ik heb uh, een hele lange Shit. file. Maar het is er maar eentje, ja. dat is dan weer het goede nieuws. Uh, hij staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Roelevarensveen en Zoete woude 6 kilometer. Het komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Dat was, het. Dat was het. Alles opgelost? Alles opgelost verder. Heerlijk. Oké, okay, tot straks dan misschien. Oké, okay, ja, misschien. Ja. de geest. Zometeen gaan we even doorpraten met uh, onze vriend... die zojuist een heel liter uh, Sino's naar binnen werkt. Ali mm. B. Scherp. Scherp. Maar eerst... Ik kom een eind aan, omdat het geraas Nee, nee. <laughs> gotta keep them separated. Rack and roll! separated hey man it's only meant to me take them out got keep them separated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 can help you brother Weet je dat ik het me al heel vaak was opgevallen, maar dat ik nooit nog mijn vinger zo op kunnen leggen als... Uh... Wat <laughs> gebeurt hier nou? Het drumstel wat binnengedragen. Oh, <laughs> zo door. Door. Okay. Maar, um, ik had een nooit mijn had op nooit mijn tot op kunnen net roept... Waarom zingt deze gast met een Australisch accent? Ja, nu het zegt, met een Australisch accent. I'm afraid it's too light, zo je zegt. Is echt uh, echt uh, ja. Crocodile Dundee, die in uh, <laughs> keer tot leven... Nee, hoe heet hij nou? Ik, Crocodile Hunter, die tot leven is gekomen... en zich gereïncarneerd in raccoon. Wauw. Wow, dat is een mooi verwoord. Zo hebben we de Met, met zo'n koor heb ik nog nooit naar dat nummer geluisterd. Ik, uh, Brother. Brother, I'm afraid it's too light. Ja, ik snap, ik, ik snap wel dat je... dat je een beetje zonder Nederlands accent wilt zingen, maar... Waarom je nou gaat ride to late like my ride? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Dat niemand er uh, maar Dat weet niemand. voor uh, trouwens die uh, Offspring. En you gotta keep them separated. Come out and play. And, uh, en dan nu. The Voice Lift. Ja. Yeah! Yeah! Een nieuwe editie van The Voice heeft. Niet te doen. Zal ik eerst even vertellen wat er uh, te winnen valt? Wat valt er te winnen, Gerard? Nou, de nieuwste cd van Alibé. <laughs> we hebben de nieuwste cd van Alibé. Bel echt belletst gelijk om die man er binnen te brengen. Dus, uh... uh, jullie waren Sinterklaas uitnodigen en Ali B. maar ze konden niet allebei. Dus is Ali B ja, Sinterklaas uitnodigen. Hij heeft ook geen petje op vandaag, maar een meter. Ja, <laughs> staat je ja. voor geen meter. Uh. <laughs> <laughs> nou, en daarbij, het leuke is: het is vandaag uh, 1 december, dus het is een wereld-eeterdag. Dus mm. ik denk, we doen er 10 condooms mee. Oh, wat goed. Is ja, dat Bij de cd van Alib. Ali <laughs> dus dan kun je tenminste veilig naar Bey luisteren als je er ding eroverheen uh, trekt. Ja, oh, allemaal ja, goed. De je je cd van AliB zou dus de condoom van AliB kunnen zijn. De condoom, ja, precies. Ik zal het niet weten. Petje, petje nee, petje, af, petje, nee, af. petje op. Snap <laughs> je nou? Ik snap het er niet. Nou, nou. Nou, zullen we de stem even laten horen. Dat is een hele moeilijke. hè? Doe maar hoor. Dit is de stem. Het is voor alle duidelijkheid een verbouwde stem. Het gaat om een bekende uh, figuur van de, de televisie. En we hebben het onherkenbaar gemaakt. Nou, luister even naar dit. Nee, Nee, dankjewel. <laughs> ik weet het. Ik doe even een andere, andere variant. doe even. Nee, nee dankjewel. Oh, Dit klinkt als, een als iemand die heel, heel erg in, in, in hoge noot is. Het klonk eventjes als, uh, als het apparaatje van Basie en Adriaan, weet je wel. de oh, ja, ja, ja. <laughs> Roborol. Ik heb nog een andere variant. Adriaan, Adriaan, Adriaan, Adrian, Bof Het was hetzelfde klak, klak. apparaatje, dat is een bal geschopt. <laughs> dat had maar geen bal, dat was een wekker. Ik zit te oh, denken. We kunnen <laughs> misschien, misschien moeten we ook het origineel even laten horen. Nou, nee, nee. Laten we even, even voor de vorm 09091336, Als je echt de enige idee hebt. Ja, als je echt dus iets dat wilt, zo je, dan knap. moet je wel een beetje moeite doen. Het is wel een, een heel exclusieve <laughs> zegt. Dankjewel. Nou, eh, we laten eens kijken of we iemand uh, al hebben hangen die het denkt te weten. Hallo? Hallo. Het is extra weekend Gerard en Michiel, hallo. Hoi, je bent Lappen. Martin! Hoi. Hoi. Ik, uh, ik denk dat het Frans Bauer is. Frans Bauer. Ga je nog optreden Frans? Nee, nee, nee dat is niet Nou, ik hoor heel veel verschil hoor ik niet. Uh. Nee, het is, uh, maar dit, dit zou kunnen. Ja, maar vorig na operatie, dat is niet helemaal duidelijk bij de. film. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nee, het is niet nou, goed, is goed. Uh, Martin. Ja, nee, het is mooi. Toch leuk dat je belde, hè? Hey. Ja, nou, dat vond ik ook. Hey, goeie weekend. Hey, hoi, hoi. Hey. Eens kijken of we nog iemand hebben. Die, hey! Die, die... hey! <laughs> wie is dit dan? Dit is Satan. Satan! Satan! Yes, zeker. Hier spreekt de enige Satan! En hij komt uit Limburg. Dat zal ook ze niet. Geef een konoet weer Satan is. Hey, ja. hey, hey, hey. Wat zeg je nou? Rabant. Hey, Brabant. Wie oh, is dit? Luister even, Satan. Ja, wie is Jazeker. dit? Wie is dit? Wie is dit? Ja, iets, iets in mij zegt dat dat gewoon Ali is. Ali op kunnen boeten fucken. Nee, dat nou vind ik wel een creatief antwoord. Ja, kijk, dat wil ik zeggen, Ali. Wat denk je er zelf van? Nee, ik zou het graag willen zijn, maar ik, ik ben het niet. Hak ah, hem op, alsjeblieft. Echt? Nee, het is niet sorry. goed, Satan. Uh, ik nee, ben helemaal ik fout. Ik ben het echt niet. En hij heeft nee. een Satan, dus dat wordt niks. Hoe kan dat nou? Ja, ik kan er ook niks aan doen. <laughs> Ik, maar, ik, ik snap er helemaal niks van. Maar, <gijnt3> maar leuk dat je belde, Satan. Ja, het was gezellig. Jongens! Dag! -da -da -da -da -da -da. <risi> Nou, dat was Satan. We gaan nog even door. Want het is... allemaal Moeilijker dan wij dachten. Zingen ze nou Lambal? Ja, zoiets. Lambal, Lambal, Lambal, Lambal, Lambal, padam, Lambal, Lambal, Lambal, Lambal, Lambal, Lambal. Gerard Ekdom zijn tegenwoordig Ik naar een kandidaat in... de voicelift. Hallo, met wie? Hallo. Hallo. Hi. Hi. Met Melvin. Melvin! Leuke naam, hè? Om hem zo uit te roepen. Ja, eigenlijk wel. Dat is een goeie. Ja, dat dacht ik. een keertje doen? Ja, doe maar. Ja. Ja. Oké, okay, mag, mag ik hem nog een keer horen? Want ja. ik dacht zelf ook dat het Fransie was. Hier komt hij. Nee! Nee! ze je doen! deze een, is wel een, erg moeilijk hoor. Echt moeilijk. Nee, dan dan moeten we echt... geen hint geven? Ja, eigenlijk wel hè. Het is een blonde vrouw. Zo. Ja. Blonde nou, een blonde nou, vrouw. Een blonde vrouw. Ik heb wel heel wel weggegeven hoor. Nou, er zijn al ja, wat blonde vrouwen. Een blonde vrouw? Ja, moet te doen zijn toch? heeft ze flinke borsten. Even denken, hoor. Oei. Uh, uh, Daar kijk uh, uh, uh ik nooit bij haar naar. Uh, uh, uh. Nou, bij bij <laughs> de, haar niet, nee. nee. nee. nee. Dus ik bij denk haar het, niet. Dus heeft ze ze niet. Is het Sophie Hilbrand? Nee. Nee, is fout. Nee, Daar kijken we namelijk wel naar. Dat, dat, die, dus die heeft ze. Vind jij ja. deze persoon uh, seksueel aantrekkelijk, uh, Gerard? Niet Melvin, maar de persoon op de band? De dame? Nee. Ik moet zeggen, ik ben van haar gaan houden. Maar ik heb een keer uh, ruzie met haar gehad. Oh, hoe ja. dat dan? Ja, dat is een lang verhaal. De titels stonden in de weg. <laughs> ik, heb, ik, heb er keer, ik voelde afstand. Nee, ik heb een keer uh, iets... Uh, ik vond haar uh, uh, een beetje krijzen tijdens haar uh, programma. En, uh, ja, ik zei het ze ook over. wel. Het is wel een krijsetje. En het leuke was, uh, na afloop kwam ze een paar maanden later... en toen zei ja, maar je hebt ook wel gelijk eigenlijk ook. Echt waar, Ik krijsde ook, echt. En toen hebben we elkaar bij het kerstdiner gezoend. Oh, ja, echt? Oh, lekker. We kunnen trouwens <laughs> met, met, uh, met dit fragment van, uh, van de band kunnen we ook leuke dingen doen. Dus we kunnen uh, nu vragen, uh, mevrouw op de band, heeft u lekkere tieten? Goed, dank je wel. Nee, dankjewel. Is, nee, jongens, ik weet het niet. Verdomme. Nee, maar Melvin, ik vond het zo leuk je gesproken te hebben. Ja, leuk hoor. Oké okay dan. Goed ja, weekend, man. Bye man. Bye-bye. Zullen we nog één doen en dan nog een hint? Ja, Dat doe maar. maar. Oké. Okay. Hallo met de radio. Hallo, met Jeroen. Jeroen! Hey! Jeroen. Ik wil even gokken. Wat nou, denk jij? Doe eens. Yvonne Jaspers. Yvonne Jaspers. Nee. Vind jij die aantrekkelijk? Uh, ik of. Uh... Nou, jullie allemaal eigenlijk. Uh, is Yvonne Jaspers aantrekkelijk? We kennen hem niet. Je kent hem niet. Wie is Yvonne Jaspers? Dat is ja, die boer zoekt vrouw. Oh. Dat hebben we niet gezien. Zij is die boerin. Nee, nee, nee. Zij is, Zij is de die de koe achter in de wei. Hij gaat <laughs> nou ja maar: Boerka zoekt vrouw. <laughs> God. Nou, ah, leuk Ali B in het ah, huis, het wordt ah, helemaal niks. Hé, hey, uh, het is niet goed Jeroen. Nee, ja, ja. ja ze krijgt in ieder geval weer een nieuw programma, dus uh, ik uh, heb nog je kan ze weer kijken. Ik ja, heb eigenlijk nog wel een tip. Oh. Eén tip. is, is Als rapper, het is, is gewoon echt een uh, rap tip. Uh, er ruimt heel weinig op haar voornaam. Eigenlijk, ik kan niet 1, 2, 3 iets bedenken wat op nee, haar dus voornaam Nee, er is niks, niks te Ja, of misschien een Belgisch doosje. Ja. Hey shit, nu ben ik de ja. Nou, mocht je na deze hint het ineens denken te weten, dan moet je ons maar even bellen op 0909-1336. Dan gaan we zo meteen kijken of het goede antwoord erbij zit. Een Belgisch doosje. Wat een poosje. Kijk op je horloge. Het is <lacht> al een poosje. Door de loosje! Met jou zit, man. Ja. Ik ruik die dennennaalden. Zijn ze weer hoor. All over the place. Koep, koep. Koep, en uh, come to me. Ik geloof dat we echt een stap verwijderd zijn van het goede antwoord. Ik zal nog een keer de stem laten horen in de voicelift. <lacht> Goedemorgen, dankjewel. En uh, ik geloof dat we ook iemand aan de telefoon hebben die dreigt het te weten. Hallo, met wie? Hallo, Marcel van Denkel. Marcel! Marcel! Vertel het me. Sorry, wat zei je? Uh... Nou zeg het maar. Dus. <tiedacht> ik dacht uh, Tooske Bruggen. Of raga, of een glitje. Tooske Ragga. Zal ik even luisteren of dat klopt? Nee, of. Ik, uh, nee, dankjewel. Ja! <applaus> ja! Het duurt even, maar dan heb je ook wat. Uh, wat was de gouden tip? Uh, iets, iets met een Belgisch doosje, geloof ik. Ja, ja, ja voor uh, Nou En, en dat was ook weer weggegeven. Er komt net ook een sms binnen. Weet je hoe ze in België een doosje noemen om contactlenzen in te doen? Een ogenblikje? Ja. Oh. En ik denk, nou, ik moet wachten tot het smsje komt met het antwoord. Weet dus, je? Ja? Dus ik blijf kijken, een ogenblikje. En ik denk, oh, fuck. Weet je hoe ze daar een hoofdstuk noemen? Nee. Schedelbreuk? Ik heb wel gehoord vandaag dat de Belgen ook sluipschutters naar Irak hebben gestuurd. Ja? Bij Luik zijn ze weer teruggegaan, want dat last van kapotte knieën. Oh God. Nou. Ja. Maar het is helemaal goed. Ja! Oh. Dat betekent dat jij vanuit de mond van Ali B gaat horen wat je gewonnen hebt. Jij hebt gewonnen een nieuwe album oh van... Ja. Nee. Hoe, hoe heet je nou ook weer? Marcel. Marcel. Ik heb, ik heb oh, een, uh, een limited edition uh, cd van mij met theater, show en uh, nieuwe cd. Dan kan ik jouw naam erop zetten of je hebt misschien een naam voor iemand anders die ik erop kan zetten. Uh, oh, doe mijn naam nou maar. Oké, okay, Marcel. M-A-R-C-E-L. Lingo. Lingo. Lingo. Helemaal goed. Dus dat komt naar je toe met handtekening en we doen er ook een gros condooms bij. Ja. Oh, Wat ga je ermee doen? Neuken, denk ik. Hè? Ja. ik kan, weet je hoe groot de verbonden je ervan kan maken? Als je nou met die condooms op mijn muziek gaat neuken of ramp nou nou, nou, nou, nou, nou, het is nog geen acht uur. Oh, oh sorry. Uh, en, uh, hol, wacht even, voor we het vergeten, voor we Marcel zo oh, met oh, een, oh, een kluitje, oh. een CD'tje ja. en tien keer onze driet in sturen. Dat is waar ook. De boodschappenband. He? He? Dus de boodschappenband, we hebben... Ja. Uh, Vanwege uh, het feit dat Arlie hier vanavond is alleen maar Nederlandse artikelen gekocht vandaag. En um, uh, roep even een getal tussen de 1 en de 10. En dan, uh, dan misschien dat je nog een extra prijs mee naar huis neemt ook. Uh, dan doe maar de 8. 8. Nou, eens kijken wat daar onder schouwen gaat. 1 pak hagelslag. Nou, dat, wow. <laughs> dat pak je toch even mee. Uh, de hagel? Of, uh... Wat jij wil, denk ik. Uh, is, oh. is, is, is, voor mij is het uh, van iets zwart-wit mix. Even kijken of op de band ook staat wat voor hagel het is. Even kijken. Eén pak pure hagelslag. Oh, dit is, eh, pure... Oh, hoor, dat is pure hagelslag. Van de band hoor we dat, hè? Nou, het komt. Uh, zo weet wel hoeveel gram, gram het is eigenlijk? Even, uh, zo nou, zo'n zo dubbel. Uh, zal ik eens kijken hoeveel gram. Uh, ja, even, even vragen aan de band beste vragen. Beste band, weet u hoeveel gram het is? Uh, uh. Eén pak pure hagelslag, 400 gram. Oh, 400 gram hoor dat, Van nou, de band hoor dat de die grote. Ja. <laughs> Nou, thuismerk of. Uh... Oh, dat moet ik even checken aan de band vragen. Ja. Wacht even, hoor. even kijken of wat, wat voor merk het is. Uh, beste band. De band gaat lachen. Dat is een lachband, hè? Hier, let op, we gaan het hier allemaal Er is maar, maar, ook nog een klapband. Even... Ja. Nou, Marcel, stuur het allemaal naar je toe in een feestverpakking, strik je erom en wil er nergens meer over. Perfect, bedankt We echt stoppen hier. Uh, dag! Dag! Dag! Daar gaat het lucht let op. Laatste in de deur. Christina Aguilera, Ain't No Other Man. Zometeen terug, na acht uur met uh, deel twee van Extra Weekend. Verantwoordelijkheid. Top Topregelen dus voor de kleine, zoals de zorgverzekering. Compleet, maar voordelig. kan hij? Bij ORA wel. Jullie leven, jullie zorgverzekering. Basis en aanvullend. Past perfect en tot 100 euro besparen. Dus bel ORA. 026 440 40. ORA. Direct duidelijk, direct resultaat. Als je snel bent krijg je bij drie verretjes goede doelenzegels of decemberzegels... een gratis thuisagenda. Zo steun je tien goede doelen, verstuur je iedereen een kerstkaart... en ben je 365 dagen strak georganiseerd met één wandeling naar de winkel. Kerst begint met een kaartje. TNT Post. Pst, internet er. kijk eens. Ah! Oh!